9 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Aandacht voor Olympisch kampioen Andrew Simpson. Hij is op zee om het leven gekomen bij een ongeluk. De zeilwereld is geschokt. En teleurste natuurlijk in Eindhoven na het verlies van AZ. U hoort Mark van Bommel. Maar eerst Jan van der Putten met het NOS-journaal. Strafrechters voelen niets voor het plan van staatssecretaris Teven... om meer gevangenen met een enkelband thuis te laten zitten. Teven wil een deel van de celstraffen omzetten in elektronische detentie. Het is een van de maatregelen om 340 miljoen euro te besparen. Volgens de Raad voor de Rechtspraak gaat Teven een stap te ver. Een straf moet worden bepaald in de rechtszaal... zei raadsheer Lemaire in het Radio 1 Journaal. Alle straffen eh, moeten worden vastgesteld na afweging van alle omstandigheden in de openbare terechtzitting. Zodat iedereen kan zien welke omstandigheden hebben eh, meegewogen tot eh, de straf die is opgelegd. En als rechters een gevangenisstraf opleggen, dan bedoelen ze ook een gevangenisstraf op te leggen. De Raad voor de Rechtspraak is verder bang dat de samenleving een straf met een enkelband niet zwaar genoeg vindt. De politie gaat vandaag langs bij bedrijven in het gebied waar de vermiste broertjes Ruben en Julian mogelijk zijn geweest. De kans bestaat dat er met beveiligingscamera's beelden zijn gemaakt van de auto van de vader. En mogelijk is te zien of de jongens nog bij hem in de auto zaten toen hij rondreed. De politie heeft na een oproep al veel beelden binnengekregen. Ook beelden waar de Hyundai van de vader vrijwel zeker op staat. Verwacht wordt dat in de loop van de dag meer gezegd kan worden over dat beeldmateriaal. In het Vlaamse Wetteren wordt vandaag begonnen met het leegpompen van de treinwagons die zaterdag zijn ontspoord. De bedoeling is om later vandaag ook de bovenleiding op de plek van het ongeluk weg te halen, zodat de wagons kunnen worden weggetakeld. Ook worden de eerste resultaten van een bodemonderzoek gepresenteerd. Daaruit moet blijken hoe ernstig de grond vervuild is. De meeste geëvacueerde inwoners van Wetteren zijn inmiddels naar hun huis teruggekeerd na het treinongeluk.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 Tegen uitbreidingsplannen van Heathrow bestaan veel, bestaat veel verzet. Gevreesd wordt voor schade aan het milieu, meer geluidsoverlast en de sloop van veel woningen. In het internationale ruimtestation ISS is een lek ontdekt. Er lekt ammoniak uit een gat in het koelsysteem voor zonnepanelen. De astronauten maakten er vannacht melding van. Er is een heel stream van uh, um, flakes door nou, het lek zou een van de zonnepanelen kunnen uitvallen... en dat betekent dat het ruimtestation minder elektriciteit krijgt. Maar er blijft voldoende stroom over om te overleven aan boord. Volgens NASA is het lek ernstig, maar niet levensbedreigend. Er zitten op dit moment zes ruimtevaarders aan boord van het ISS. Het zijn Russen en Amerikanen. Dan nog het weer, een gebied met bewolking en wat regen... trekt naar het oosten over het land. Vanuit het westen af en toe zon, maar ook kans op een bui. Vrij veel wind en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen buien en een graad op 14. Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? Seniorservice.nl Deze week hoorde u in de Office gesprekken... het gesprek over het gemak van Office 365...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 Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Grote blijdschap natuurlijk in Alkmaar en teleurstelling en woede in Eindhoven over spelers en het trainen. Wat dacht je van die verdediging? Er is ja. geen verdediging. Is maar eigenlijk top? op de met van Middenveld als een aanval, is een met die goal. Ja, dus dat is uit Eindhoven. We nemen u eerst nog even mee naar de zoektocht die maar niet wil eindigen. Naar de twee vermiste broertjes uit Zeist in het Limburgse Bunderbos... Hij heeft de zoektocht gisteren niets opgeleverd. Wel werd bekend dat de blauwe Hyundai van de vader van de jongens... maandagnacht is gezien op de Rijnbrug in Renen. De politie heeft bedrijven en particulieren... die een camera op de weg hebben gericht, opgeroepen om zich te melden. En met succes, zei Bernard Jens vanochtend van de politie eerder... in onze uitzending. We hebben al diverse bestanden en uh, films binnengekregen... en die zijn we op dit moment heel druk aan het uitlezen. En sommige beelden moeten ook wat bewerkt worden om ons scherp te krijgen...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 Nou, ik hoop uh, dat hij dan verder is gereisd, Maar in ieder geval weten we dat hij op die over half twee... Uh, s'nachts in Rene is gezien en nog de jongens toen in de auto hebben gezeten. Dat was nu wel het Zoeken zijn. De zoektocht um, leeft heel erg bij de mensen, dat merken wij ook. Gisteravond was er op initiatief van inwoners van de Utrechtse Heuvelrug... via Facebook een oproep om een zoektocht te doen bij Doeren. Uh, daar hebben ook mensen aan meegedaan. Wat vindt u van dat soort initiatieven? Ja, wij begrijpen echt heel erg goed...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 En dat zei Bernard Jens vanochtend in onze uitzending. U kunt meer over de zoektocht lezen, die dus nog altijd verder gaat... op onze website, nos.nl. het nieuws is dus dat de politie nog altijd meer beelden zoekt... van de auto. Met name dan om te achterhalen waar die jongens... welk tijdstip ze nog in de auto zaten. U kunt contact opnemen als u beeldmateriaal heeft met de politie. Dan een YouTube. Het is een pilot begonnen met betaalde kanalen... Voor een startbedrag van 99 dollar cent per maand... kunnen mensen een lidmaatschap kopen op zo'n kanaal. In eerste instantie biedt YouTube een klein aantal kanalen aan. Overigens niet in Nederland, maar vooralsnog in Amerika, Engeland... Frankrijk, Spanje en Rusland, begrijpen wij. Daan Sip is oprichter van Social Influencers, Dat is een netwerk van makers van video's op YouTube. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u blij met deze ontwikkeling? ja nou, blij. Uh, ik heb het vanochtend ook gelezen en het was natuurlijk al, het hing al een tijdje in de lucht. Um, ja, op zich denk ik dat het een, uh, een goede stimulans is voor de mensen die video's maken op YouTube. Um, in het begin was YouTube natuurlijk vooral uh, draaide dat om, om, nou ja, om kattenvideo's die gedeeld <laughs> werden met uh, <laughs> ja. familie en vrienden. En je ziet gewoon dat, uh, ja, dat online videocontent zich aan het ontwikkelen is en uh, langzaam maar zeker steeds meer aan het concurreren is ook met, uh, met televisiecontent. En ik denk dat het op zich een goede stimulans is voor de mensen die video's maken op YouTube om uh, betere content te maken of, of kwalitatief hoogwaardigere content. Um, waardoor ze uh, ja, daar geld voor kunnen gaan vragen en dat zorgt er dan weer voor dat de content nog beter wordt. Ja, dus je begrijpt dat startbedrag van 99 dollar cent wel per maand? Ja, zeker. En ik vind het ook goed dat het niet, uh, weet je, dat je 99 cent moet betalen per video of zo, maar je betaalt 99 cent per uh, maand, uh, wat ik begrepen heb. En dan ben je uh, gedurende die tijd gewoon geabonneerd op een channel en kun je, ja. Uh, yeah, al die tijd zeg maar, uh, die video's bekijken. Ja, u zegt ja. het zelf al, hè? er zijn steeds meer kwaliteitsproducties te zien op uh, YouTube. Uh, mensen die thuis uh, ermee aan het spelen zijn. En, ja. en dat heeft soms bijzonder goede kwaliteit. Wat denkt u dat we gaan zien de komende tijd? Nou, ik denk dat, dat we, het is natuurlijk uh, zeg maar een grote ontwikkeling die gaande is. En dat is dat televisies uitgerust worden met internetverbindingen. Uh, ...waardoor uh, online video's um, uiteindelijk te zien zijn op het grootste beeldscherm in de huiskamer. En uh, dat is natuurlijk een, een hele grote stimulans voor veel jonge, startende uh, en talentvolle videomakers om uh, online hun video's te maken... met de hoop dat het straks op, uh, op televisie komt. Dus het al ja, het is het best wel een logische stap ook van YouTube... om, dat, uh, om daar nu mee te beginnen. Zou dat het, uiteindelijk het einde van uh, de Nederlandse televisie kunnen betekenen... zoals we het nu kennen? Want dit is veel meer um, on-demand en streaming... terwijl de Nederlandse televisie toch nog ingericht is... op uh, het uitzenden van bepaalde films bijvoorbeeld... of uh, programma's, praatprogramma's op specifieke tijdstippen. Ja, nou ja, inderdaad, dat klopt. Kijk, je ziet het nu natuurlijk al heel veel bij uh, de jongeren... dat ze steeds meer de televisie achter zich laten... en uh, uh, het televisieaanbod online bekijken... via uitzending gemist en allerlei andere manieren, zeg maar... Um, en uh, ja, ik verwacht dat dat alleen maar steeds uh, groter zal worden. En uh, dat mensen het op een gegeven moment gewoon niet meer accepteren dat ze om acht uur klaar moeten zitten voor goede tijden slechte tijden. Want ja, dat is content die kun je in principe gewoon aanbieden en op elk moment van de dag uh, bekijken. Ja. Zeg maar. ja. En dat geldt Uit... misschien ook al voor het journaal, je weet het niet. Nou ja, het journaal en, en voetbalwedstrijden en, en, en grote woordgala's en dat soort dingen. Ja, ik, ik verwacht dat dat natuurlijk altijd nog wel uh, rondom een tijdslot is. Dat mm -hmm. is logisch, want dat zijn live uitzendingen. Maar uh, alles wat uh, al opgenomen is, uh, ja, kan in principe gewoon uh, de hele dag bekeken worden. En uh, ik denk dat mensen dat langzaam maar zeker steeds meer willen. Interessante ontwikkelingen. Daan Sip, dank je wel. Graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Bomaanslagen, moordaanslagen. Een kandidaat die gewond raakt. Een andere die wordt ontvoerd. De campagne voor de parlementsverkiezingen in Pakistan. Daar heb ik het over. Die zijn uh, zeer gewelddadig verlopen. Toch zullen morgen miljoenen Pakistanen hun stem gaan uitbrengen. Correspondent Lucas Waagmeester vertelt dat er nog altijd niets is vernomen van de zoon van oud-premier Gilani. Men denkt te weten dat hij ontvoerd is door een militante groep die al uh, bedreigingen had geuit. En, uh, en deze man, die Ali Haider Gilani, dat is niet alleen de zoon van de oud-premier, maar hij is zelf ook een lokale kandidaat. Hè, bij de verkiezingen in Multan, in een, stad, een stad in uh, Punjab. En daarmee is het echt een trend, hè? steeds worden, die, worden lokale kandidaten deze verkiezingen uh, aangevallen, uh, vermoord, gericht. Uh, hij is bij een verkiezingsbijeenkomst gewoonweg meegenomen uh, door gewapende mannen. Er werd geschoten en, en de mensen eromheen die konden eigenlijk heel weinig doen. Uh, er ontstond meteen ook wel een politiek relletje gisteravond, want de partij van die Gilani die zei ja, dan moeten we de verkiezingen hier in ieder geval in deze regio maar uitstellen, hè? want dit is niet eerlijk. En dat is een heel gevoelig punt, want uitstel wordt hier echt gezien als een kniebuiging voor de terroristen. Dat is bij deze verkiezingen steeds weer het probleem. Hè. Moeten we uh, die verkiezingen laten doorgaan? Ja, natuurlijk moeten de verkiezingen doorgaan, uh, want we mogen niet buigen. Dus Pakistan gaat echt hè, qua geweld, maar ook politiek gezien uh, echt uh, zeer gespannen die verkiezingen in kunnen we ja, zeggen. Ja. ja, dit is dan het voorbeeld van uh, Gilani, maar hebben andere partijen wel campagne kunnen voeren? Want ook andere zijn natuurlijk getroffen door het geweld. Ja, dat is het discussiepunt. Het verhaal is toch wel dat sommige partijen duidelijk meer getroffen zijn door geweld dan andere. En, en, en dan moet je je dus voorstellen, uh, dat is allemaal heel lokaal. Hè? Dus, dus er, gaat, er gaat om kleine rallies, kleine bijeenkomsten in dorpen en steden uh, waar het allemaal wat minder goed beveiligd is. En daar gaat dan ineens een bom af of daar wordt dan ineens geschoten. En, en uh, aanvankelijk gebeurde dat dus vooral bij de seculiere partijen. Bij de partijen die een mindere rol willen voor de islam in het, in het land. En uh, ja, hun lokale leiders uh, die werden vermoord. Uh, er werden dus aanslagen gepleegd bij hun bijeenkomsten. En die seculiere partij die durfden op een gegeven moment niet meer de straat op. Hè, en geen campagne meer te, voelen, uh, te voeren. Maar um, je voelt toch wel, hè, zij, zeggen, zij zijn dus vooral nu degene die zeggen... ja, uh, moeten we de verkiezingen toch niet uitstellen. Maar je voelt toch ook wel in het hele land echt een sfeer van... het moet doorgaan, daar is iedereen het echt over eens. Uh, de druk van geweld is eigenlijk te groot. Maar uitstel is gewoon geen optie. Hmm. Is dat geweld uh, ook het centrale thema morgen bij die verkiezing? Of gaat het over andere onderwerpen? Ja, nou ja, het gaat maar steeds over geweld. En dat is eigenlijk heel erg zonde, want deze verkiezingen zijn zo verschrikkelijk interessant. Hè. Dan gaat het zo langzamerhand uh, gaat het eigenlijk niet eens meer echt over één thema, deze verkiezingen... maar gaan deze verkiezingen over één partij. Hè. De partij van oud-cricketer Imran Gaan. Hij heeft echt het momentum te pakken de laatste weken uh, voor de verkiezingen. Zijn partijenprogramma leest echt als een revolutie. Hè? Alles moet anders. En dat is ingeslagen als een bom in Pakistan. Hij heeft echt alle andere partijen in het defensief gedrukt gewoon de afgelopen weken. De grote vraag wordt morgen... Uh, hoe groot wordt Imran Gaan? Is hij echt in staat om de gevestigde partijen aan de kant uh, te drukken? Dat zou historisch zijn. Dat zou echt, echt een hele grote gebeurtenis zijn. En ik moet, ik moet zeggen, ik ben daar veel bij geweest de afgelopen dagen, uh, de afgelopen weken. Zijn campagne was indrukwekkend. Hij heeft een gigantische beweging op de been gebracht. Vooral heel erg veel jongeren. Hè. Ik stond op pleinen helemaal bomvol met alleen maar jongeren. Die, die, die, die helemaal gek werden van het, van, van het verkiezingsgeweld. En die het echt allemaal prachtig vonden wat er allemaal gebeurde. Uh, en deze, ja, die, de, dat is een soort, een soort tsunami, heeft Imran Gaan het zelf genoemd, die door het land is gegaan. En dat wordt dus morgen echt de spannendste vraag. Uh, ja, hoe groot wordt zijn succes bij deze verkiezingen? En dat zei Lucas Waagmeester over die verkiezingen morgen... in het door geweld verscheurde Pakistan. U zult ongetwijfeld nog van hem horen de komende twee, drie dagen. Ja, het voetbal. Mark van Bommel die, uh, keerde vorige zomer terug naar PSV. En dat deed hij toen om prijzen te pakken. Het werd uh, helaas voor hem ook twee keer niets... Tweede in de competitie en tweede in het bekertoernooi. Gisteravond verloor PSV in de bekerfinale namelijk met 2-1 van AZ. Bert Mouderink sprak met Van Bommel. Jij stond na afgelopen heel erg lang in je eigen stadsgebied. Je publiek even bedankt. Wat ging er toen door je hoofd allemaal? Dat je een, een finale verliest uh, wat onnodig is. Maar wel op dezelfde manier als het hele seizoen eigenlijk is gegaan? Ja. ja. Wat concludeer je dan? Dat we heel vaak dezelfde fouten maken. Uh, Erg je, je daar. Ja, echt wel. Ja. Is daar iets aan te doen? Ja, dat uh, hebben we het hele seizoen lang geprobeerd. Dus niet. Nee, het is niet goed genoeg. Uh, we konden drie prijzen winnen, we hebben de eerste gewonnen en voor die andere twee zijn we tekort gekomen. Wat ging er vandaag allemaal mis? Of het eerste kwartier ging heel veel mis. En, uh, en dat weet je, dat zijn de enigste mogelijkheden waarin AZ gevaarlijk kan worden tegen ons, zijn de momenten dat je de bal verliest op hun helft en dat zal er dan heel snel uitkomen. Nou goed, dat deden ze twee keer heel goed. En dat zijn dan dodelijke momenten. Ja, uh, het is natuurlijk al heel lang gegaan over gaat van bommel door of niet. Maar ja, als dat allemaal steeds weer hetzelfde liedje is, dan kan ik me ook al voorstellen dat jij denkt van ja, nee, daar heb ik geen zin meer in dat liedje. Nee, maar dan... dan uh... Als je het zo, uh, zo bekijkt, dat is natuurlijk één uh, factor bij hele veel, heel veel dingen. En die keuze moet ik zelf maken en dat bepaal ik zelf wanneer ik het naar buiten breng. En, uh, maar je hebt wel gelijk dat het wel frustrerend is dat het heel vaak dezelfde dingen zijn. Maar dan ga ik even de andere kant op. Je zei net van steeds hetzelfde liedje. Of dat zei ik, maar jij beaamde dat. Dat steeds dezelfde dingen fout gaan. Heb jij nog weer zin om te helpen bouwen aan uh, iets nieuws wat wel stevig en uh, sterk is? Ja, maar ik weet niet of PSV gaat bouwen. Uh, maar dat zal dan toch wel moeten? Ja, dat moet wel een hoop veranderen, ja. Maar heb je daar nog zin in? Of wil je daar aan meewerken? Oh, uh, ik heb uh, nog heel veel zin om, uh, om voetbal te zijn, hoor. Dat is het mooiste wat er is. Ja. Moet er dus wel gebouwd worden, Mark. We hebben een uh, opburend muziekje voor je.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 Woohoo! Uh -huh. De tentoonstelling met Black Horse and the Cherry Tree. Zeven minuten voor half tien. Um, wil u nog meenemen naar de tragedie voor de Britse zeilsport? Olympisch kampioen Andrew Simpson die is uh, gisteren omgekomen bij een trainingsongeluk. Dat gebeurde voor de kust van Californië in San Francisco Bay. A British Olympic sailor has died trapped beneath the yacht he was crewing during a practice session for the America's Cup in San Francisco Bay. Andrew Simpson een double Olympic medallist was pulled out from under the catamaran after 10 to 15 minutes but doctors couldn't revive him. De zeilboot, een catamaran met 11 man aan boord, was omgeslagen en Simpson kwam onder de boot terecht. De BBC correspondent in Los Angeles. It seems that he found himself trapped underneath the yacht for some 10 Now this is an 11-man crew. We understand that one other member of the crew was uh, taken ashore with, with some injuries that uh, are not believed to be life-threatening, but uh, how he was of freak accident, it was, or it was by the weather, we just don't know. Hoe de boot kon omslaan is niet duidelijk, zegt de correspondent. Het kon een raar ongeluk zijn, een technisch probleem of misschien had het toch met het weer te maken. De catamaran staat wel Kend als een boot die snel omslaat en het zeilen ermee is niet bepaald zonder risico. Dit is een heel gevaarlijke sport. De uh, America's Cup heeft natuurlijk een groot een ...maar de mensen die een part zijn als als trillseekers. Ze zijn genoemd om natuurlijk te wachten van de dangeren. En ik ben zeker dat iedereen die in dit vessel begrijpt de dangeren in de sport. Andrew Simpson was met een team aan het trainen voor de America's Cup race. De baas van het team, Paul Kajar, verwoordt de gevoelens. Well, we hadden natuurlijk een tragische dag vandaag op de baan. En onze denken en bedrijven zijn met Andrew Simpsons familie, zijn vrouw en kinderen. En ook met de rest van de teammates. Onze gedachten gaan uit naar het gezin van Andrew, zegt Kajaar. En natuurlijk naar de rest van het team. Het is een shockerende ervaring om een teamlid als Simpson op zo'n wijze te verliezen. Het is een shockerende ervaring om te gaan. En we hebben veel te doen in de volgende dagen in het verzekeren van iedereen ook in Nederland is geschokt gereageerd. Onder andere serverdooijer Jan Van Rijsselbergen twitterde erover. En nu hoorde de baas van Artemis Racing Team... over dus de tragische dood van zeiler Andrew Simpson. Het is vijf minuten voor half tien. Zullen we nog even kijken hoe het tevoren staat bij Minor Remmers. Want de hele ochtend zijn we al bij de lopers van de nachtelijke sponsoractie. Stichting Vluchteling organiseert. Ben jij nou aan het zoenen? Oh, nee, ik niet, nee. Nee. Oh. <laughs> Dacht je dat? Ja, ik hoorde nee. een smak op de achtergrond. Nee, ja, dat klopt. Het wordt, het wordt, mensen worden enthousiast welkom op de rode loper. De Prinsengracht bij het Humanity House. Eindpunt na 40 kilometer lopen onder de rood-wit klapperende vlaggetjes. En daar zijn er bij... Ik zag net Femke Halsema binnenlopen. Francesco van Jolen. Er zijn hier en daar wat bekendheden die meelopen. En sommigen ploffen hier meteen neer op een stoel. Een beetje, een beetje heel erg moe. Ja. Maar het is, ik ben ook wel heel erg voldaan, moet ik zeggen. In 2012 liep hij ook al mee, Johan Frits, cabaretier. Ook een lied gemaakt, naar aanleiding van een nacht voor de vluchteling. Klopt, ja. Ik heb trouwens in 2012 meer op de Bonnefoy, uh, heb ik 25 kilometer meegelopen. Maar dit ja, niet was ook... uitgelopen, hè? Nee, nee dit, maar dit was de eerste keer dat ik me echt heb ingeschreven en heb laten sponsoren... en echt uh, ben gaan meelopen met het idee van ik ga 40 kilometer uh, uitlopen ook. En dat is ook gelukt. Dat is gelukt, ja. Het is toch nog, uh, toch nog hoop voor de, een non-atleet als ik. Ja. Maar toen ik net vroeg, ach, doe dan dat lied even, te zijn. nou, dat gaat nou niet meer lukken. Nee, nou ja, goed, mijn broeder is hier ook niet met de gitaar, dus het nee. zou ook een beetje... Uh... Maar de strekking van het nummer? Nou, de strekking van het nummer, het nummer gaat, het heet Vreemde in de Nacht en het gaat heel erg over... Dat je wel weet dat je niet een held bent als je dit doet. Dat het echt een druppel op de gloeiende plaat lijkt. Maar dat het tegelijkertijd in dat kleine offer wel degelijk iets scheldt... wat iets kan betekenen voor mensen. En dat, dat vind ik toch wel mooi dat dat nog steeds gebeurt. Heel effectief ook. Er waren ook mensen die mij vandaag zeiden... ja dat in de nacht lopen, dat doet iets. Ja. Ja, het is, het is, ja, er is verder niks. Dus je kan ook alleen maar lopen. Dus je gedachten op nul en gewoon uh, doorgaan. Dat, dat heeft ook wel iets heel. Uh, ja, dat leidt wel tot enige bezinning. Ook over het onderwerp Zuid-Sudan. En de slachtoffers die daar vallen. Vanwege die mijnenvelden die er zijn. Klopt. Nou ja, en het is ook een mooi doel omdat het ook niet gaat over. Uh, alleen maar ellende. Het is, het, is in die zin, het is daar juist veilige antwoorden. Mensen gaan daar weer naar terug. En dit is eigenlijk iets wat, wat heel makkelijk te verhelpen is met heel weinig geld. Dus het, het is een heel concreet doel wat je ook echt uh, effectief kunt, kunt uh, verhelpen met wat we. Met, met, met natuurlijk, uh, niet alleen met dit, maar het, helpt, het draagt er wel aan bij. Vorig jaar liep hij met oude grimpen. Ik zie nu wel dat het professioneler is aangepakt. Ja, het zijn hardloopschoenen geworden. Ja. Ik, ik wou eerst nog wandelschoenen lenen. Maar toen zei iemand van je kan beter je eigen ingelopen hardloopschoenen doen dan, dan geleende wandelschoenen. Maar de medaille hangt om de nek. Een voldaan gevoel. Hier in Den Haag aangekomen. Precies. En nu even uitzoeken hoe ik weer in Amsterdam kom. Maar zeker niet te voet. En wie hier binnenkomt krijgt een medaille van Tineke Seelen, directeur van de Stichting Vluchteling. 500 zijn er binnen, 100 moeten er nog, 600 deelnemers. Is dat niet een beetje mager, dacht ik, voor zo'n landelijk event? Nou, ja, kijk, meer is natuurlijk altijd welkom. Maar als je boven een x-aantal lopers komt, moet je weer allerlei andere vergunningen hebben. Dat kost allemaal weer meer geld. Ook. Kost dan weer meer geld dus en je dan moet op minstens ook minstens 50 euro aan sponsorgeld met je meebrengen, hè? Uh, 250. Ook 250? Geld. Ja, ja. Is dat niet, heeft dat ook niet ervoor gezorgd dat sommige mensen dat niet halen en daarom niet meedoen? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar je, je loopt natuurlijk toch om geld bij elkaar te brengen... Uh, en niet om een gezellige wandeling met z'n allen te hebben. Nee. En, maar dat is het uiteindelijk ook wel geworden en dat is natuurlijk wel heel fijn. Nou, tijd dat, uh, dat we af gaan sluiten op de rode loper... met nog 100 mensen die binnen moeten komen in Den Haag. 40 kilometer lopen. Ik uh, ben blij dat ik met de auto ben gekomen. <lacht> Zo is het weer wel. Nou, we sporten van me. Mayno Remmers was dat vanuit Den Haag. Bij de finish daarvan de nachtelijke sponsoractie. De nacht van de vluchteling. Die dus langzaamaan ten einde loopt. En dat geldt ook voor deze uitzending. Ik wens u een heel fijn weekend vanaf deze plaats. En uh, luistert u vooral naar uh, de collega's van de KRO's. en Kokkeman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet op de schop. Dat zegt de voorzitter van het platform Transportveiligheid. En Bill Gates helpt de Grieken bij het kopen van hun waterbedrijf. Dat en meer. Zometeen. Bij de caro. Dit is Radio 1. We gaan eerst nog eventjes naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. De strafrechters voelen niet voor het plan van staatssecretaris Teven... om meer gevangenen met een enkelband thuis te laten zitten. Teven wil een deel van de celstraffen omzetten in elektronische detentie. Het is een van de maatregelen om 340 miljoen euro te besparen. Als een rechter een gevangenisstraf oplegt, bedoelt hij ook gevangenisstraf. Zei raadsheer Lemaire in het Radio 1-journaal. D66 wil dat er aparte wetgeving komt voor onbemande vliegtuigjes, drones. Die kunnen vanuit de lucht activiteiten op de grond filmen. En volgens D66-Kamerlid Schouw is er wettelijk niets geregeld. Terwijl de privacy van de burger in het geding is. Minister Opstelten wil een speciale politieeenheid oprichten die drones inzet, bijvoorbeeld bij het opsporen van hennepkwekerijen.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 En in het Vlaamse Wetteren wordt vandaag begonnen met het leegpompen van de treinwagons die zaterdag zijn ontspoord. De bedoeling is om later vandaag ook de bovenleiding op de plek van het ongeluk weg te halen, zodat die wagons kunnen worden weggetakeld. En ook worden in Wetteren de eerste resultaten van een bodemonderzoek gepresenteerd. Daaruit moet blijken hoe ernstig de grond vervuild is. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Het vervoer van gevaarlijke stoffen moet op de schop. Asocialen in stadswijken waren zich onaantastbaar. Bill Gates helpt gewone Grieken bij het kopen van een waterbedrijf. En dat ochtendhumeur van Niel Gunjerli. Het is twee over half tien. Dit is de Cairo. Hier is Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Hellendoorn. Op het festivalterrein van Douwpop, waar de organisatie de bezoekers meer dan nodig had. U kunt me volgen op Twitter at en reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland. Karo.nl. De landelijke afspraken, dames en heren. Rond het vervoer van gevaarlijke stoffen moet nu alweer op de schop. Dat zegt Jan van Belzen, die is voorzitter van het platform Transportveiligheid... en burgemeester van Barendrecht. Hij zegt dat vandaag tegen het Financiële Dagblad... en hij reageert daarmee op de treinramp in het Belgische Wetteren... waarbij onder meer cyanide vrijkwam. Meneer Van Belzen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met de huidige afspraken? Um, die huidige afspraken die zijn in 2011 met gemeenten en andere partners afgerond. Maar we zien ook dat de ontwikkelingen in de samenleving uh, niet stilstaan. En ik wijs bijvoorbeeld op de ontwikkeling van het Tweede Maasvlakte... Uh, dat genereert um, een behoorlijk toename van het aantal containers wat uh, getransporteerd moet worden. Uh, en ik wijs ook op uh, het gebruik van nieuwe uh, energiebronnen zoals bijvoorbeeld uh, LNG, uh, waterstof, uh, wat nieuwe risico's met zich meebrengt. En, daarvoor, en daar zijn de huidige afspraken niet op ingericht? Nee, die zijn er niet onvoldoende op ingericht. Ik vind dat we daarover moeten spreken. Wat zijn die ontwikkelingen en wat betekent dat uh, voor de risico's... en wat betekent dat ook voor de bestrijding van incidenten? Ja, wat moet er anders dan? Nou, ik denk dat er uh, met name uh, gekeken moet worden naar de zwakke schakels uh, op, op uh, het spoorwegnet. Uh, bijvoorbeeld Dordrecht is uh, van de week ook genoemd. En ik vind het buitengewoon belangrijk dat opnieuw daaraan gekeken wordt... wat betekent dat voor de toename, ja. wat betekent dat voor die zwakke schakels... en wat betekent dat voor de bestrijding van incidenten. Maar hebt Als... u ook enig idee hoe het beter moet? Ja, oh, ik denk dat, dat we met elkaar heel veel kennis kunnen genereren in Nederland. En die hebben we ook. Uh, maar nog niet toegepast zeg maar, op de enorme toename die ons te wachten staat. En ook niet op uh, nieuwe brandstoffen die gebruikt worden. Maar neem het voorbeeld van uh, um, die ontspoorde trein in België. Die reed langs Dordrecht. Uh, er kwam cyanide vrij toen dat ding ontspoorde. Moet je cyanide in de toekomst nog vervoeren per trein? Nou ja, op zich is natuurlijk het, het vervoer per trein een, een veilig middel, een veilig transportmiddel. Ik moet ook niet aan denken dat alles via de A15 uh, zou moeten. Uh, dus uh, we zitten nu eenmaal met een open markteconomie. We hebben een eco groot economisch belang, maar we moeten wel denken aan de veiligheid. Nou, dat moet in balans komen. Dat ja. is nog niet overal goed in balans. En is die veiligheid op korte termijn dan wel te, rea te realiseren? Nou, dat gaan we moeten bekijken. Ik denk dat uh, dit uh, incident ons leert dat we rekening moeten houden met grote risico's op bepaalde plekken... en dat we met elkaar ons verantwoordelijk moeten voelen... om daar goed naar te kijken en om, om zaken aan te pakken. Zeker als het gaat over de incidentbestrijding. Maar eigenlijk zegt u met zoveel woorden... dat vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor nu niet veilig is. Nou, op bepaalde plekken. Er zijn zwak zwakke schakels in het geheel. Ik wijs op Dordrecht, ik wijs op Zevenaar... Dat zijn... Uh, Barend hebben wij in 2009 ook een, een groot treinincident gehad. Dat zijn uh, schakels waar opnieuw naar gekeken moet worden... wat betekent dat uh, in het kader van uh, enorme toename die we, ons, die we kunnen verwachten... en wat betekent dat in de bestrijding van incidenten... Uh, waar ook nieuwe brandstoffen mee in het geding zijn. Ja, maar moet zo'n trein dan wel over het spoor blijven rijden? U zegt net, ik moet er niet aan denken dat het overal over de A15 gaat... Maar als u zegt het is niet veilig en die uh, gevaarlijke stoffen gaan wel over het spoor... wat moet er dan aan dat spoor veranderen? Nou, uh, je kunt kijken aan de ladinggegevens. Daar zijn we nu al volop mee bezig, zodat we eerder weten... en de hulpdiensten eerder weten wat er in de ketelwagon zit... en hoe dus ook de inzet moet zijn, met welke middelen. Uh, we hebben geleerd dat je niet zomaar water moet en kunt gebruiken. Er zijn ook andere middelen om uh, de brand te bestrijden. Dat is één. Twee, kun je ook denken aan samenstelling van, uh, van treinen... Uh, als je gevaarlijke stoffen spreidt over het geheel. Uh, kan dat veel minder risico's geven. En zo zijn er veel praktische voorbeelden. Ja. en handreikingen te doen. waarop het gewoon zonder veel extra kosten. toch veel veiliger kan worden op het spoor. Maar meneer Van Belze, iedereen die iets van brandbestrijding weet. of dat je niet altijd alles met water kan blussen? Nou ja, we zien dus. Uh, dat dat uh, inter op internationaal niveau nog niet zover is. En daar pleit ik ook voor dat als een trein. een traject rijdt, bijvoorbeeld nu zeg maar van Keifhoek naar Gent dat eigenlijk op het hele traject verwacht mag worden... dat de inzet en de bestrijding gewoon op een adequaat niveau mag zijn. Beseft u daarmee dat het in België niet op een adequaat nou, niveau ik wil niet, was? Ik, ik denk wel dat we hier een leermoment hebben. Met andere woorden, het was daar niet op orde. Nou, ik, ik, er zijn nog onderzoeken gaande, dus ik wil daar niet op voor uitlopen. Maar ik denk wel dat we daarvan kunnen leren. Hoe ook op Europees niveau wellicht meer aandacht zou kunnen vo komen... voor de bestrijding van dergelijke incidenten. Ja, maar als alles op orde was, hoeven we ook niks te leren? Ja, zeker. Zeker. Dus, maar goed, laten we even de onderzoekers hun werk doen. Ja, dus u wilt niet vooruitlopen, maar de aanwijzingen zijn dat het niet op orde was. Ja, nou goed, u, u wilt van mij, van mij een uitspraak. Nou, ik ben zover nog niet. Ik denk dat we eerst even moeten afwachten uh, wat, wat de onderzoeken opleveren... en kijken of we op Europees niveau uh, daarvan kunnen leren... en de zaken wellicht op een adequaat niveau kunnen trekken. Wat daar in Wetteren is gebeurd, kan dat ook in Nederland gebeuren? Nou, ik denk dat we, als ik kijk naar mijn eigen regio, wel goed gesteld staan. Dat we de rampenplannen op orde hebben. Dat ook de hulpdiensten goed georganiseerd en getraind zijn. Ja. Om dergelijke incidenten aan te kunnen. Ja. Uh, vergeet ook niet dat in Rotterdam, de Rotterdamse regio, maar ook in Zuid-Holland-Zuid... we veel petrochemische industrie hebben. Dus daar zit ook heel veel kennis hoe je een dergelijk incident moet, uh, moet aanpakken. Ja. Dus ik denk dat dat wel goed zit. Alleen, het gaat over, ook over nieuwe brandstoffen. Ja. Uh, die ingezet worden, zowel zeg maar op de weg, als zeg maar uh, op het water. Maar ook u hebt het nu heel erg over de bestuurlijke kant van de zaak. Namelijk het rampenplan, zorgen dat de hulpdiensten op tijd ter plekke zijn... dat ze snel en adequaat kunnen reageren als er iets misgaat. Maar moet je niet gewoon proberen te voorkomen dat er überhaupt iets mis kan gaan? Ja, zeker. zeker. Dus aan de preventieve kant daar, uh, moet je ook heel goed uh, alert zijn. Maar hoe dan? En alles doen. Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, uh, er is al heel veel verbeterd als het gaat over trajectbegeleidingen... In Barendrecht hebben wij nu een verbeterde ATB, maar je kunt ook alles op ERTMS niveau, dat is een nog hoger veiligheidsniveau, brengen. Waarbij je dus ook een, een aan de voorkant al incidenten kunt uitsluiten. Dus die preventieve kant is heel belangrijk, ja. maar ook de bestrijding van incidenten is heel belangrijk om schade te beperken. Ja. Maar ook milieuschade te beperken en ook schade voor de burgers te beperken. Ja. Nou was hier sprake van een gemist zijn, als ik het goed heb gevolgd allemaal. Uh, nou, heeft Pieter van Vollehoven in zijn vorige functie bijvoorbeeld vaker gezegd. Ja, die hele scène in Nederland zijn gewoon achterhaald, zijn ouderwets. Dat zou je helemaal moeten vernieuwen. Ja, dat is natuurlijk ook na zijn opmerking en na het incident in Barendeg in 2009 is er ook veel gebeurd. Heeft de minister ook extra middelen be uh, beschikbaar gesteld? Maar bijvoorbeeld als het gaat over ERTMS, moet ik op mijn uh, gebied nog wachten tot besluitvorming in 2016. Want Wat, is mogen. Wat is EMTS? Wat is EMTS? ERTMS, dat is het hoogste veiligheidsniveau op trajectbegeleiding wat we kennen in uh, Nederland. En waarom moet u daarop wachten? Ja, ja, dat zal met techniek te maken hebben, dat zal met middelen te maken hebben. Uh, uh, dat weet ik ook niet uh, op dit moment, maar uh, ja, ik zou dat graag wat eerder willen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker omdat die treinen bij u in de buurt uh, over het spoor heen denderen, toch? Zeker, zeker. En we hebben daar wel... Goede veiligheidsmaatregelen, maar je ziet maar dat toch door falen van techniek of door menselijk falen incidenten kunnen voorkomen. Kun je incidenten überhaupt wel uitsluiten? Want er zit nee, gewoon een meneer het... of mevrouw daarvoor in die trein en die rijdt die trein. Nou, je kunt het nooit 100% uitsluiten, maar ik vind wel dat je verantwoordelijk bent als overheid om zoveel mogelijk te doen... Aan de voorkant, maar ook bij de bestrijding ervan. Maar één keer in de zoveel tijd worden we opgeschrikt door dit soort dingen. Of het dan gaat om gloortreinen of een ander uh, incident met uh, personenvervoer. Nu weer een ontspoorde trein met cyanide in België. Het lijkt wel alsof we er nooit echt iets van leren. Nee, dat, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat wij van de afgelopen incidenten heel veel geleerd hebben... dat er ook gewoon concrete maatregelen genomen zijn. Ik denk dat de afgelopen tien jaar daar een hele slag in gemaakt is. Ook in de hulpverlening en de kennis... Uh, hoe je uh, uh, uh, een inzet moet doen, welke scenario's er moeten zijn. Uh, daar is heel veel aan gedaan. Ik denk ook aan de komst van de Betuwelijn en de Hoogsnelheidslijn. Daar zijn duizenden vrijwilligers en beroepsmensen opgeleid om uh, uh, een, een inzet te doen op een trein. Dat is natuurlijk heel wat anders dan een inzet op een, op een, uh, bij een verkeersincident of op het water. Nou, Daar is heel veel inzet in geleverd en daar zijn ook heel veel middelen mee gemoeid geweest. Dat zit op een veel hoger niveau dan tien jaar geleden. Daar hebben we echt een goede slag in gemaakt. Maar u zegt, en daarom wilt u om de tafel met het ministerie en met de infrabeheerders... het is nog niet veilig genoeg en het transportsysteem moet op de schop. En nou, het systeem moet op de schop. Dat zeg ik niet. Er zijn uh, zwakke schakels waar we aandacht voor moeten hebben... omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn wat betreft uh, brandstoffen... en omdat we een enorme toename krijgen aan het containervervoer, het goederenvervoer... Uh, onder andere op het spoor, maar ook zeg maar, op weg en water. Uh, tweede Maasvlakte, dat betekent dus dat er uitbreiding komt... voor containerschepen tot ja. 15.000 containers. Dat is een gigantisch aantal. Die moeten wel getransporteerd worden. Ja. Met andere woorden, om de tafel, Jan van Belzen. Om de tafel, ja, Vo inderdaad. Voorzitter van de platform Transportveiligheid... en tevens ook burgemeester van Barendrecht. Ik dank u zeer. Dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De bekendste groentewinkel van Engeland, die van prins Charles, die bestaat niet meer. Reden, er bleek niet veel interesse voor de misvormde wortels... die de prins in zijn groenteschuur verkocht. Hoe komt het dat wortels soms misvormd zijn? Dat is de vraag aan groentespecialist Kees Kleiberg. De wortels die kunnen misvormd raken doordat ze uh, geteeld worden op een uh, verkeerde grondsoort. Een wortel die, die uh, gedijt het meest op, uh, op een lichte zandgrond, dan groeit hij heel makkelijk uh, naar beneden toe. Dus als je wortel op een, uh, op een zwaardere grond gaat telen, dan wordt hij eigenlijk belemmerd in zijn groei. En door die belemmering gaat die wortel, die, die groeit toch door, die, die, die gaat dan een uh, vreemde vorm aannemen. En uh, ja, daardoor raakt hij eigenlijk misvormd. Dus op zandgrond is het gewoon het, uh, het beste voor de wortel. Nou, en laten wij dat nou hier in Nederland heel veel hebben. Antwoord was dat van de groentespecialist. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Naar Hellendoorn gaan we nu. Douwpop, geloof ik. nieuws de Jager. Voorkeftrucs, uh, die rijden hier uh, af en aan. Wordt hier druk afgebouwd. Want gisteravond tot 11 uur... Ja, nu is het hier licht en, en verlaten, ja, uh, was het hier knallend. Het was hier knallend, het was Douwpop en het was een mooi feest. Af... We staan hier naast een grote circus tent en uh, dat is de main stage van het uh, Douwpop festivalterrein. Keizer Kaiser Chiefs sloot het festival hier af. Lijkt me een uh, spetterend uh, stevige afsluiting. Ja, het was echt een groot feest als afsluiting en het was echt een eind van een, van een, van een super mooie dag. Ja, naast me staat uh, de organisator van Douwpop, Frank Zating. Ook andere grote namen, Bloodsoen, Will and the People, uh, Carol Emerald... Was dit een geslaagde editie van Douwpop? Ja, het was een hele geslaagde editie. En uh, we hebben dit jaar heel erg uh, uh, een ander soort opzet gekozen voor het festival. We zijn veel meer in het bos ingegaan. We zitten in een heel mooi bosgebied. En uh, we hebben het bos veel meer gebruikt ook als, als, als achtergrond en als decor voor het festival. Ik, ik heb wel een vermoeden waarom uh, u uh, ja, wat, wat aanpassingen heeft gedaan. Want precies een jaar geleden stonden wij hier ook. En toen ja, had u een beetje een kater. Niet van uh, de gezelligheid van de dag ervoor, maar... Uh, het bezoekersaantal viel toen flink tegen. U, u draaide verlies. Uh, is het dit jaar beter? Zijn er genoeg bezoekers gekomen? Ja, er zijn genoeg bezoekers ge ge gekomen. We hebben er dit jaar voor gekozen om een intieme uh, setting neer te zetten ook. En uh, meer op sfeer en op beleving te gaan. En we hebben genoeg bezoekers binnen gehad. En dus uh, ja, we zien het echt een beetje als het op 2.0 uh, ja, voor de, uh, de nieuwe stad naar de toekomst. Ja, toen waren er 7.000 bezoekers, terwijl de plek was voor 12.000... Uh, wat was het aantal dit jaar? Dit jaar hadden we 8000 en we konden op dit terrein 9000 man een beetje kwijt. Dus, okay, dus nu was goed. het bijna vol ja. en ook geen verlies meer gedraaid? Nee, nee. Nee, dat was een goeie. Nou, dat is, dat is goed nieuws. Uh, dat lage bezoekersaantal van vorig jaar, dat, ja, dat, dat, dat had ook een beetje zo'n zweem van de economische crisis om zich heen. In hoeverre heeft het festival Land ja, daar last van? Nou, ik denk dat het festivalland daar zeker last van heeft, zoals iedereen in Nederland en elk bedrijf in Nederland daar last van heeft. En uh, heel veel mensen natuurlijk die ook hun baan kwijtraken, daar kun je gewoon niet omheen. En dat is gewoon aan de hand. Mensen denken gewoon, denk ik, even iets langer na nou voordat ze hun geld uitgeven. En dat geldt dus ook voor festivals. Ik heb ook even gebeld met uh, de uh, Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. Uh, Berend Schans, de directeur daarvan, die zei ook van, ja, festivals die moeten wat meer hun best gaan doen. Want uh, uh, alleen maar een groot podium, wat boksen neerzetten en de biertap opendraaien, dat is te weinig. Dat is eigenlijk precies wat jullie hebben gedaan. Ja, precies. Wij zijn echt ook in de, Maar ik ben het daar heel erg mee eens. Ja, er zijn... Uh, in de afgelopen tien jaar zijn de festivals uit de grond ge, ge, ge, gestampt, zeg maar, in Nederland. En uh, wij zeggen wel eens gekscherend op, uh, op, op het kantoor... Het is niet Nederland, maar het is meer festivalland. Want elk dorp heeft langzamerhand zijn eigen podium en zijn... Een beetje wildgroei. En het is wel aardig wildgroei. En dat is op zich niks mis mee, maar... En hoe onderscheid je dan als Douwpop toch een, een festival dat meer wil zijn... Hoe onderscheid je je dan daarin? Ja, ja door, door wat ik net zei, dus heel erg op sfeer en het leven te gaan... maar ook heel erg op een, op een programma wat, wat zich onderscheidt. En uh, wij zitten in... We gaan aan de kant voor de vorkheftruc. Yeah. Uh, we, we kijken nu uit op een schuurd, op een schuurt, uh, beetje Amerikaanse range gevoel krijg ik ervan. Uh, hoort dat ook bij die atmosfeer hier? Ja, wij hebben, uh, omdat we in het bos zitten hebben we heel erg de, de ambacht toegezocht we hebben heel erg veel met hout gewerkt. Zelf deze timmeren? Nee, deze, deze hebben we niet zelf getimmerd, maar we hebben wel heel veel andere dingen zelf getimmerd. En wat we volgend jaar ook gewoon lekker weer kunnen gebruiken zelf. Dus dat is heel fijn. Is Douwpop hiermee gered volgend jaar gewoon weer een editie? Ja, absoluut. Want volgend jaar is het de 20 editie en die gaan we zeker houden. Absoluut. Ja, zeg ze eerlijk, als nou dit jaar het bezoekersaantal was tegengevallen... was dat dan misschien langzaam aan het einde van Douwpop? Had dat kunnen zijn? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Daar wil ik ook niet eens over nadenken. Want het, dat is gewoon niet aan de hand. En... Maar, maar dat de negatieve trend is doorbroken dat is wel heel belangrijk. Ja, zeker, dat is natuurlijk heel fijn. En dat is, wel, uh, dat is voor ons ook een soort van bewijs dat we, dat we weer op de goede weg zijn. We hebben echt geluisterd naar de, naar de opmerkingen van onze bezoekers vorig jaar. En daar hebben we heel veel mee gedaan. En daar hebben we ook heel veel positieve feedback op gehad. Meer bezoekers betekent ook meer troep, dus uh, hier zijn jullie nog wel even bezig, denk ik. Ja, en toch valt het mee, want het is nu vrijdag en, uh, en morgenavond, zaterdagavond, is alles weg. Dan is dit weer gewoon een normaal bos. Een normaal bos, ja, precies. Bedankt. Alsjeblieft. Normaal bos weer in Hellendoorn. Niels de Jager was dat. Straks, Bill Gates helpt de gewone Griek. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 1981. En u luistert nog naar de stem van de tegenpartij. Dit is uw nieuwe president F. Jacobsen... die thans het woord geeft aan de minister van Binnenlandse Zaken... de heer Theodor van Es... Ja, Jacobsen en Van Es, misschien wel de beroemdste creatie van Kees van Koten en Wim de Bie de, bezetten deze dag in 1981 het binnenhof. In een legendarische televisieuitzending komen de typetjes bij deze actie om het leven. Toch is het gedachtegoed van de tegenpartij. Ruim 30 jaar later nog altijd springlevend, zegt Meindert Vennema. Die is emeritus hoogleraar Politieke Theorie. Het probleem was dat die creatie zo succesvol was, dat er een peiling was geweest... en dat de, de tegenpartij, ik geloof met drie zetels in het parlement zou komen... als ze echt mee zouden doen. En dat was de reden waarom uh, Van verkozen en de Bieden vanaf af wilden. Dit is het Haagse Binnenhof. U ziet op de achtergrond de Ridderzaal. Er is nog steeds heel weinig te melden. Maar wat we tot op nu toe zeker weten, is dat het hier gaat om aanhangers... van de tegenpartij die zich toegang hebben weten te verschaffen tot de Ridderzaal. Ze hadden natuurlijk gedacht dat ze... de mentaliteit te kakken zouden zetten. Uh, maar in een aantal opzichten gebeurde het tegendeel. Men was het gewoon eens met die Jacobs. Van mij. De tegenpartij is van jou en van mij. En je dacht, ja, toen deed Jammaat mee. Dus het was een beetje een, uh, een persiflage natuurlijk op Jammaat. Jammaat werd natuurlijk toch als fascist neergezet. Als racist. De andere kant van de zaak, namelijk uh, samen voor ons eigen... dat werd niet direct met Jammaat uh, geassocieerd. Het doorgeschoten, bekrompen eigenbelang. Samen voor ons eigen, laat de rest de randbank krijgen. Samen voor ons eigen, want alleen is maar wat Ik gebruikte het natuurlijk omdat ik dacht... ja, die tegenpartij, dat is het begin van het populisme. En toen was ik echt verbijsterd dat... Uh, dat tien jaar later rond de kwestie Roel in het veld, de verdedigers van Roel in het veld en zijn bijklussende collega's vrijwel woordelijk het programma van de tegenpartij in stelling brachten. Nederland is ooit groot geweest door de vrije jongens die nooit te behoerd waren om 48 uur per dag hun handen te laten babbelen. Ze brachten dat niet in stelling om buitenlanders te weren, maar om de grijcultuur te legitimeren. Ja, iemand als Roer en Veld die 80 uur per week werkt, die mag toch ook wel wat meer verdienen. En, en toen realiseerde ik mij dat, uh, dat die, die uitdrukking werd letterlijk gebruikt in die uitzending van de tegenpartij. Alleen zij zeiden daarbij: iemand die 48 uur per dag werkt, die mag toch daar ook wel wat aan overhouden. Even later werd dat gewoon als een, als een serieus argument. Uh. Gebruik. Zijn die de enige slachtoffers? Wat zegt u? Dit zijn de enige twee. Oh, jij dat warenbier op die brancais, ging zo snel. Nee, maar ik, ik dacht toch in een flits dat ik de laarzen van Van Es voorbij zag komen? Had jij dat ook? Zij hadden de tijdgeest op de staart ge getrapt en ook al uh, lieten zij die, uh, die Jacobse Van S doodgaan, de tijdgeest ging gewoon door. Maar die Wiegel is natuurlijk ook een, uh, een hele deftige Jacobse. Nee. Dat zal hij leuk vinden. Mijnen Tvenema, de emeritushoogleraar politieke theorie over Jacobsen en Van S en hun bezetting van het Binnenhof deze dag in 1981. Hoepla! En hem en Soul met hoepla. Het is uh, zeven minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. De tweede stad van Griekenland, Thessaloniki, moet bezuinigen... en daarom wil het lokale waterbedrijf privatiseren. Maar inwoners komen daar nu fel tegen in opstand... en ze krijgen steun uit onverwachte hoek. Bill en Melinda Gates van de Gates Foundation... hebben ze aangeboden ze financieel te helpen. Thijs Kettenis, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen die bewoners niet dat het waterbedrijf wordt geprivatiseerd? eigenlijk? En ze zijn bang dat als de drinkwatervoorziening in, in, in commerciële handen komt, in private handen, dat dan de prijs van het water omhoog gaat en de kwaliteit tegelijkertijd omlaag. En ze wijzen daarbij op voorbeelden uit het verleden in bijvoorbeeld Londen, Parijs, Berlijn, waar die drinkwatervoorziening al is geprivatiseerd en waar dat niet helemaal goed is gegaan. Bijvoorbeeld, ze noemen het voorbeeld van Londen, waar nou ja, kennelijk door onvoldoende investeringen er per jaar miljoenen liters drinkwater weglekken. Ja. Um, terwijl de prijs gewoon omhoog is gegaan. Juist, en dus willen, er nu, willen, willen ze er nu een soort van uh, ouderwetse kogels van maken. Namelijk met ja, al... precies, dat zou je het wel kunnen zien. Ze <laughs> hebben het idee opgevat om met z'n allen, dus alle inwoners van Thessaloniki. eigenlijk allemaal een stukje van dat waterbedrijf te kopen. Uh, dat vervolgens dan onder te brengen in een coöperatie. en dat dan uh, gezamenlijk te gaan, uh, te gaan runnen. En dat om te voorkomen dat het bedrijf dan in handen komt van, uh, van grote water, waterconglomeraten. Maar die Grieken die hebben toch helemaal geen cent meer te maken? Oh, dat zou je inderdaad zeggen. En, en dat is meteen ook het vraagteken dat je kunt zetten bij deze actie. Uh, want er is nog geen cent binnen. Uh, en uh, de, de, de, de, de tender, hoe zeg je dat, het, het, het, het, um, uh, het, het, het waterruimbedrijf zelf is ook nog, het staat nog niet te koop. Het is pas um, uh, het, nou nou ja, de aanloopfase, zal ik maar zeggen. Ja. Um, dus als straks dat de stichting die hiervoor is opgericht echt met de pet langs gaat um, bij de inwoners van Thessaloniki... Om dat geld op te halen, dan is het natuurlijk maar de vraag... hoeveel mensen, ondanks de intenties die ze allemaal hebben... hoeveel ze daadwerkelijk ook zullen bijdragen. Ja, maar er is dus hulp onderweg, namelijk van Bill en Melinda Gates. Ja. Wat is hun belang? Nou, ze hebben een stichting. Zoals bekend is Bill Gates... De een van de rijkste mensen ter wereld, dus de, de oprichter van Microsoft. En nou ja, met een geschat vermogen van ongeveer 50, uh, 50 miljard uh, euro kan die wel wat missen. Um, hij heeft samen met zijn vrouw toen hij wegging bij Microsoft een stichting opgezet. Uh, die tot doel heeft uh, om armoede te bestrijden. En om de gezondheidszorg in de wereld te, be, uh, te, be, te bevorderen. En uh, nou ja, drinkwatervoorziening is natuurlijk een uh, zeer belangrijk onderdeel van, uh, van, van volksgezondheid. Uh, is ook door de Verenigde Naties onlangs als uh, mensenrecht bestempeld. Um, nou ja, en in dat kader kun je deze steun van Bill rammell Innergate zien. Juist. En nou heb jij Stadtenland afgebeld om ze te pakken te krijgen. In ieder geval die foundation te pakken te krijgen. Dat is niet gelukt. Ik hoop dat het met de Grieken dan wel lukt. Ja. <laughs> Als ze een beetje geld willen binnenhalen. Maar iets van de beweegredenen, uh, dat is dus nog niet helemaal duidelijk... behalve dan uh, de, de gezondheid van de Grieken? Ja, ze steunen dit soort uh, projecten in, uh, uh, helemaal, uh, in de hele wereld. Dus vandaar dat, uh, um, uh, nou ja, weet je, dat dit daarin zou kunnen passen. Juist. Uh, is de verwachting dan dat met de hulp van de foundation van Gates... dat die uh, privatisering wel doorgaat? Um, nou ja, dat, is, dat, is, dat blijft natuurlijk de vraag. Uh, dit, deze privatisering is onderdeel van een heel groot privatiseringsprogramma... Van, de hele, van een heleboel Griekse overheidsbedrijven. Ja, dat moet, want jaar... anders voldoen ze, ze niet aan de voorwaarden van Brussel. Hè? Ze moeten geld terug gaan verdienen, want anders dan, uh, dreigen ze uh, uh, nog verder uh, in de uh, te komen. Uh, so terugdringen. En daarvoor moeten ze onder andere dit jaar alleen al voor 2,6 miljard euro... Uh, ...aan privatiseringen doorvoeren. Tot nu toe lukt dat eigenlijk nog niet echt goed. Pas afgelopen week kon een succesje worden gemeld... ...toen een deel van het staatsgokbedrijf werd geprivatiseerd. Ah. Um, en van, vandaag sluit het termijn voor inschrijving voor het nationale gasbedrijf. En ook daar loopt het nog niet echt lekker... ...want er zijn voor zover bekend pas twee bedrijven die interesse hebben getoond. En dat zijn twee Russische bedrijven, waaronder het al een bekende regering.